Eén uur. Het NOS-journaal. Goedemiddag. Plasterk beschuldigt verhagen van lekke CPB-cijfers. IMF wil dat Grieken begrotingstekort verder verlagen en belangenorganisaties protesteren tegen bezuinigingen op het Malieveld. Het weer vanmiddag stapelwolken, ook zonnige periode. Plaatselijk is er kans op een lichte bui en het wordt een graad of 17. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen en woensdag is het grijs en valt er af en toe wat lichte regen. Het wordt dan 19 graden. Vanochtend werd bekend dat CDA-minister Maxime Verhagen van Economische Zaken ontevreden is over het CPB. In de Telegraaf lekte een kritische brief van Verhagen aan het CPB uit. De PVDA beschuldigt nu Verhagen ervan het CPB in diskrediet te brengen. Volgens Kamerlid Ronald Plasterk heeft Verhagen zelf die brief naar de krant gelekt om het CPB in een kwaad daglicht te stellen. Er blijft maar één mogelijkheid open, lijkt mij, tenzij de kaboutertjes bestaan.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 Dit is de scheidsrechter van onze financiën. Internationaal wordt er gewaardeerd dat we zo'n instituut hebben... waardoor we geen Griekse toestanden krijgen... waardoor iedereen zijn cijfers op een juiste manier gebruikt. En dan is de minister die politiek verantwoordelijk is... voor het bestaan van het Centraal Planbureau, minister Verhagen... die gaat dan via de krant een beetje dat instituut in diskrediet brengen. Dat kan niet. Maar misschien kloppen in dit geval die berekeningen wel niet. Hè? Want de kritiek gaat om berekeningen van het Centraal Planbureau... over het persoonsgebonden budget. Die kwamen vorige week naar buiten. Het waren slechte cijfers voor het kabinet. Misschien heeft het kabinet in dit geval een punt. Waar mij het om gaat... Kijk, inhoudelijk kunnen we er ook nog een discussie over voeren. Maar is dat er uit die brief gewoon letterlijk wordt geciteerd? en de krant citeert ook bronnen rond het kabinet... een bronnen in het ministerie. Dus ze zitten allemaal vrolijk tegen de Telegraaf verhalen op te hangen. Waardoor het CPB ernstig wordt beschadigd... ernstig in discrediet wordt gebracht. En dat kan niet... En nu? Ik heb er een debat over aangevraagd, want ik wil echt de onderste steen boven. Want, want het is ook niet de eerste keer dat het zo gebeurt. En, en op die manier maakt men instituties kapot. He, wordt, worden, wordt het Centraal Planbureau gepolitiseerd. Er staan ook allemaal verdenkingen in, want, want het, het, het zou politiek gekleurd zijn. Eerder heeft men al de rechterlijke macht op die manier geprobeerd verdacht te maken vanuit de coalitiekring. Ik vind het heel slecht. Laten we zuinig zijn op de instituties die we hebben um, en die niet kapot maken. Van de heer Teulings, de directeur van het Centraal Planbureau, is bekend dat hij eh, PvdA is. In hoeverre speelt dat een rol bij uw opstelling nu? Dat heeft er geen snars mee te maken. Ik vind het echt schandalig dat zo'n instituut gepolitiseerd wordt, besmeurd wordt, belachelijk wordt gemaakt. Terwijl we hier notabene in begrotingstijd als financiële woordvoerders allemaal vuur uit de slot verlopen om te zorgen dat het Centraal Planbureau onze getallen kan doorrekenen. Heb ik ook wel eens een klacht hoor. Dat ik denk dat ze een bezuiniging van mij ten onrechte niet goedkeuren. Maar dan ga, dat in, dan ga je niet tegen de scheidsrechter euh, lopen te ageren. Wat hier gebeurt. Natuurlijk heeft een speler in het veld wel eens bezwaar... Tegen, een, tegen het fluitsignaal van de scheidsrechter. Maar hier wordt door de hoogste voorzitter van de club... Wordt de scheidsrechter onderuit geschopt. Dat kan niet.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 Het dodental van de afgelopen twee dagen staat nu op bijna 50. Deze week moet blijken of Griekenland genoeg heeft gedaan... om het volgende deel van de noodlening te ontvangen. Later vandaag is er topoverleg tussen de Griekse regering... en delegaties van de EU en het IMF. Volgens de Nederlander Rob, Bob Traa, die namens het IMF... de onderhandelingen met Athene leidt... heeft Griekenland heus wel wat bereikt de afgelopen tijd... en daar verdient het land waardering voor. Ik denk dat Griekenland krediet for this achievement under the program so far. And you should not underestimate how uh, complicated this has been. You of course uh, know the pain and there's a lot of stress in the country, but you do need to acknowledge uh, and be content that progress indeed has been made. Het is allemaal niet makkelijk, zegt Tra, maar... bijvoorbeeld op fiscaal gebied is er zeker vooruitgang geboekt. Alleen is het nog niet genoeg, zo zei Tra... op een persconferentie in Athene vanochtend. Hij voert de druk op Griekenland op. Er moeten nog steeds extra maatregelen genomen worden... om verzekerd te blijven van financiële hulp. Implementation is on the way. And the government has assured us that it is committed... to adopt the remaining legislation soon. Still, despite all of this... Additional measures will be needed as we go forward in order to reduce the deficit to a sustainable level. De regering in Athene heeft beloofd dat de benodigde wetgeving eraan komt... maar er moet meer gebeuren om het overheidstekort... op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Er zou rond deze tijd overleg zijn tussen Griekenland, de EU en het IMF... maar dat is om onbekende reden uitgesteld tot aan het begin van de avond. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. Rond deze tijd begint een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Omdat het de dag voor Prinsjesdag is... komen vakbonden en andere belangenorganisaties bij elkaar... om te protesteren tegen een aantal bezuinigingen... Van het kabinet. Verslaggever Trudy van Rijswijk is in Den Haag. Trudy, waar draait het om bij dit protest? Nou, de bezuinigingen en in meer in het bijzonder tegen de hele stapeling van bezuinigingen. Er wordt bezuinigd op de huurtoeslag, de zorgtoeslag. Je moet een eigen bijdrage betalen die hoger is voor de huisarts. Er wordt bezuinigd op onderwijs, op cultuur. En er zijn mensen die van alles tegelijk last krijgen. En daar wordt tegen bezuinigd. En iedereen die daarmee te maken heeft. Die, die is hier, althans, dat is de bedoeling. En wie zijn dat allemaal die daar zijn? Nou, wat ik zie tot op heden is uh, alle vakbonden die zijn vertegenwoordigd. Uh, de Raad van Kerken is er, uh, Cultuur, daar wordt ook op bezuinigd. Het metropoolorkest is er, de gehandicapte uh, organisaties, ja, uh, leraren, docenten, ja, maar bijvoorbeeld niet. ook uh, oppositiepartijen. Ik zie daar een paar grote ballonnen heen. van de SP. Altijd is het, het al druk? Lezen, te ontsnappen. Um, hier, er is hier een grote tent neergezet op het achterterrein van het Malieveld... want het voorterrein wordt gebruikt uh, als kermisterrein. Dat is helemaal vol, maar hierachter... Er staat een grote tent, daarin voorop de rolstoelers, dan dranghekken, ik schat, zo'n 500 man. Maar er zijn ook allemaal tentjes op het terrein gezet. En daar, alles bij elkaar, loopt toch wel al een man of duizend rond. Die allemaal een beetje aan het shoppen zijn bij die tentjes van de verschillende vakbonden vooral. Dankjewel. Trudy van Rijswijk in Den Haag. De Britse politie wil het grootste illegale woonwagenkamp van het land snel ontruimen. De sfeer rond het kamp Dale Farm in Essex, ten oosten van Londen, is gespannen. De bewoners zeggen dat de gemeente hen niet meer als mensen behandelt. En dat de strijd niet meer over natuurgebied gaat, maar over haat en vooroordelen. We Bewoners verzetten zich en hebben de ingang van het kamp gebarricadeerd. Ze ook zouden sympathisanten van buiten het kamp zich hebben vastgeketend aan auto's. Op Deel Farm wonen zo'n 400 mensen in ruim 50 caravans. Tien jaar geleden ontstond het in de buurt van een vuilnisbelt. De gemeente wilde de grond gebruiken voor een natuurgebied en heeft na een jarenlange juridische strijd definitief toestemming gekregen voor de ontruiming.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 De vergoeding voor de gedupeerde van de failliete DSB-bank kost honderden miljoenen euro's. Vandaag maakten de curatoren en belangenorganisaties en rechtsbijstandsverzekeraars dat bekend. Ze hebben een akkoord bereikt over een regeling voor de gedupeerde DSB-klanten. DSB-curator Ben Knuppen.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 gedaan hebben, kan het om zeer vele duizenden euro's gaan. In het totaal zal de regeling enkele honderden miljoenen euro's betreffen... die ten goede zal komen aan enkele tienduizenden mensen. DSB-curator Ben Knuppe hoorde u in gesprek met Merel Stikkeloren. De hoofdpunten van het nieuws. De PvdA beschuldigt minister Verhagen van de Economische Zaken... van het lekken van een kritische brief over het CPB. Het IMF vindt dat Griekenland meer maatregelen moet nemen... om het begrotingstekort te verlagen. De ingrepen zijn nodig om in aanmerking te komen voor noodsteun. En rond deze tijd begint een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag. Vakbonden en andere belangenorganisaties protesteren... een dag voor Prinsjesdag tegen een aantal bezuinigingen van het kabinet. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Frank de Mosch. Welkom terug bij lunch. Zometeen heb ik de eer om met de denker des vaderlands Hans Achterhuis van gedachten te wisselen. Hij schreef namelijk een boek over hoe buitenlandse denkers tegen Nederlanders aankijken. In het radiodagboek volgen we deze week de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme. Bij Pinsjesdag dreigt zij altijd een hoed met een boodschap. En in het dagboek legt ze uit waarom ze dat doet. Ja, het is eigenlijk gewoon een toneelstuk. Altijd een dag uh, met dezelfde gouden koets en dan weer net even iets andere hoeden. En dan probeer ik toch een beetje op die dag... waar eigenlijk alleen maar in holle frasen en gemeenplaatsen wordt gesproken... om toch nog een duidelijke boodschap af te geven. En na half 2 stand.nl, daarin praten over de rellen bij de Kuip van afgelopen zaterdag. De politievakbonden willen nu zover gaan dat thuiswedstrijden van Feyenoord verboden worden zolang het geweld van de hooligans aanhoudt. We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling luidt, thuisduels van Feyenoord moeten voorlopig worden verboden als middel tegen supportersgeweld.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 Morgen is het weer Prinsesdag. De koopkracht gaat achteruit en moet nog meer bezuinigd worden. En er zijn nog de integratieproblemen. In tijden van crisis richt Nederland de blik naar binnen... terwijl we meer hebben aan een brede kijk op de wereld... zodat we onze problemen in perspectief kunnen zien. Vanmiddag wordt het boek Grote Denkers over de Toekomst gepresenteerd... waarin internationale denkers de tijdgeest analyseren. Lunch vraagt zich af wat kunnen we leren van buitenlandse denkers. Ik praat erover met emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Twente, Hans Achterhuis, ook denker des vaderlands. En hij presenteert het boek Hans Achterhuis. Goedemiddag. Goedemiddag. Het boek is gebaseerd op een Icon-serie van vorig jaar. Um, wat heeft u persoonlijk van het boek geleerd? Um, ik heb persoonlijk van het boek geleerd um, dat het heel moeilijk is om toch als Nederlander... ...te luisteren naar die buitenlandse denkers. Het is heel spannend, aansprekend. Tegelijkertijd uh, wordt heel duidelijk ook uit de gesprekken... ...dat Nederland uh, toch een eigen problematiek heeft als het ware. En dat vond ik het meest duidelijk terug. Een van de grote denkers is Ian Buruma, die geïnterviewd wordt. is een halve Nederlander. Die Nederlandse was altijd vader? Best... Nederlandse vader, en, uh, maar verder ook in de Japanse cultuur thuis... En, uh, maar die, de manier waarop hij over Nederland spreekt... denk ik, haha, hij heeft het inderdaad veel beter begrepen dan de anderen... die vaak gemakkelijk tot generalisaties komen... die wij wel, kun, wel kunnen vertalen naar onze eigen situatie toe. Maar het gebeurt nauwelijks dus, denk ik, in die gesprekken. Het zijn bredere gesprekken over de wereldsituatie. En omdat zij dan uh, uh, eigenlijk net niet precies de goede toon aanstaan... daarom is het moeilijk om naar hen te luisteren? Nee, het is niet moeilijk om naar hen te luisteren. Maar als je kijkt naar het tweede gesprek... Dat is met uh, Sainab Al-Zawai. Uh, zij is, voor, is voorzitter van het moslimcongres in de Verenigde Staten. Zij praat dus over haar ervaringen als moslim. En ik denk dat je dat voor een bepaalde manier kunt vertalen naar Nederland. Maar het moet niet één op één zijn. Maar het is een zeer aansprekend verhaal dat dat, dat laat zien hoe na 9-11 de positie van de moslims in de Verenigde Staten is veranderd. Hoe zij daar inderdaad op allerlei manieren op reageert met toespraken voor vrouwengroepen en contacten. Hoe haar kinderen daarmee omgaan. Het is een fascinerend verhaal. Maar nogmaals, dat moet je niet zonder meer op Nederland plakken... en zeggen, oké, okay, dat moet precies zo in Nederland gebeuren. Um, de Zuid-Afrikaanse Antje Krog is een van de mensen. Uh, de Engelse operabijn Jonathan Sachs. Uh, en Ian Burma, daar had u het al over. Wat vindt u uh, van die laatste zo inspirerend? Um, de nuchtere manier waarop hij erover praat van uh, maakt het niet te, te zwaar in Nederland. Uh, Gaat niet te veel met uh, fascisme en zo erbij halen. Maar je ziet gewoon dat er ontwikkelingen zijn die in Amerika ook aanwezig zijn met immigranten. En die zich, als je daar goed mee omgaat, maar daar moet je wel goed mee omgaan dus. Uh, op de duur langzaam een klein beetje oplossen. Maar ook een soort openheid van hem. Ja, mensen willen nou eenmaal bij elkaar wonen. Bijvoorbeeld uh, in Amerika wonen de homoseksuelen bij elkaar in wijken. Uh, dat moet je op een bepaalde manier faciliteren en mogelijk maken. Terwijl tegelijkertijd de blik naar buiten moet worden gericht. Maar een nuchtere... Zeggen, dat mag niet. Dat is, oh, hij is dus heel nuchter. Daar moet je niet tegen verzetten. Ja. Maar je moet op een manier ermee omgaan. Maar een nuchtere kijk op het integratiedebat, dat is vooral wat hij heeft. Dat is wat mij betreft vooral wat hij heeft dus. Dat hij, dat, dat hij dus ook zegt, ja, maar wij kennen die problemen... die jullie in Nederland nu voor het eerst misschien hebben. En in Amerika lossen ze zich meestal op de duur op. En het is helemaal niet erg als daar eigen wijken zijn... Uh, voor Chinezen, uh, voor Italianen, voor ja. inderdaad homoseksuelen... waar wij altijd met de kriebels krijgen... en apartheid en discriminatie roepen. Nee, daarnaast moet natuurlijk die openheid en die brede visie er zijn. Maar geduld, zegt hij, kijk naar Amerika, daar is het goed gekomen. In Nederland gaat het ook goed Nou, goed goedkomen? gekomen niet, maar ik vind ook heel sterk, hij zegt, je moet met die conflicten leven. Die zijn onvermijdbaar. Um, maar daar kun je op een verstandige en op een tolerante manier mee omgaan. Maar je kunt ze niet opheffen. Hoe kijken de andere denkers aan tegen de, de integratiediscussies in Nederland? Nou, Ansje Kroch kent Nederland natuurlijk ook wel. Ze is vrij veel op bezoek geweest hier, uitvoerig. Uh, maar ze praat toch vooral over Zuid-Afrika. En ze meent eigenlijk, ik, ik vind het... Ik vind het het stuk met haar het spannendste eigenlijk. Zij meent dat uh, in Zuid-Afrika, als het ware, bijna een stuk verder zijn dan wij in Nederland. Dat is dan toeval, zegt ze, of na toeval. Uh, blanken zijn daar een minderheid geworden. Ze moeten leren omgaan met de zwarte. En je ziet die worsteling bij haar heel sterk. Ze zegt, uh, in sommige gevallen zal dus inderdaad in een bepaald dorp de hygiëne, uh, waterzuiving niet plaatsvinden. Dat moet ik dan maar accepteren. Ik denk, hallo als ik dat lees. Uh, ik zou daar tegen ingaan en zeggen van, uh, ik heb mijn eigen waarden. Ja. En ik vind best dat het schoon water kan zijn. Maar zij, zij wil daarvoor openstaan. Zij wil ook openstaan voor het geweld wat in Zuid-Afrika plaatsvindt. Dat hoort er misschien een klein beetje bij. Maar waar, waar zijn dan de lessen voor Nederland in dat verhaal? Uh, nou die lessen zijn, voor, die zijn bij haar voor, voor mij niet zo duidelijk, maar zij zelf zegt eigenlijk, jullie zouden een klein beetje mijn kant op moeten gaan. Zij moet leren bijvoorbeeld, zegt ze zichzelf, om als individu zich op te heffen en te zien dat het Afrikaanse leven veel meer collectief is tegelijkertijd is ze natuurlijk een westerse blanke en blijft ze individu. Maar ze vindt dat wij in Nederland dat ook zouden moeten doen. Dat zegt ze uitdrukkelijk. En uh, gelukkig zegt dus de interviewer ze dan ook van... Uh, nou, wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Ja, andere... Sorry. Uh, sorry, ik was iets Nou, Wat zou je zeggen nog? Yeah. Nou ja, en, en dan zegt anne ook dat het heel moeilijk is om dat te doen als blanke individu. Maar toch probeert ze, en ze zegt dat moeten wij wel. En jullie niet. Jullie mogen nog je eigen waarde bepalen en kunnen denken wij zijn de blanke meerderheid. Okay. Maar op wereldniveau zegt ze dus, zul je dat moeten leren. Ik wou het met u hebben ook nog even over een ander punt. Namelijk de kloof ja. waar ook al tientallen jaren in Nederland veel over gezegd, geschreven en geklaagd wordt. De kloof tussen de burger en de politiek in Den Haag. Ik ben heel benieuwd hoe de buitenlandse denkers daar tegenaan kijken. Ja, daar wordt niet zoveel over gezegd. Uh, ik bedoel, de keer dat het naar voren komt, is het heel duidelijk dat uh, dat hoort bij een uh, representatieve de democratie. Wij zijn geen Atheense democratie waar elke burger uh, in een volksvergadering kan stemmen. Wij stemmen vertegenwoordigers. En die kloof is wel belangrijk, soms ook, zeggen sommigen dus, om inderdaad de politiek zijn eigen mogelijkheden te geven die in een zeg maar, populistische democratie afwezig zouden zijn. Want dan zou je als het ware via internet uh, elke dag uh, gaan stemmen van, wat de politiek moet doen. Wij moeten leren om de politiek zijn gang te laten gaan? Nou, niet, niet. We moeten leren om, maar in elk geval, de politiek heeft haar eigen werkelijkheid. Dat komt in een aantal gesprekken naar voren. En je moet je niet populistisch al te verontrust maken over dat de politiek niet, niet doet wat het volk wil. Om de vier jaar kun je daar dingen over zeggen. Je kunt op allerlei manieren betrokken zijn. Maar het idee van uh, dat als wij dagelijks de vinger aan de pols gehouden moet worden. wat de volkswil zou willen. dat wordt door geen van de denkers omarmd. De financiële crisis, hebben ze daar nog aardige observaties over? Nou, wat mij betreft vind ik dat uh, teleurstellend. Um, daar worden af en toe één of twee opmerkingen over gemaakt. Maar het boek gaat toch vooral over de uh, integratieproblematiek. En zeg maar de botsing tussen allochtonen, autochtonen, emigranten, uh, bewoners, oorspronkelijke bewoners, noem maar op. Maar Juist die problematiek van uh, toch de kredietcrisis, die op dit moment wordt aangegrepen, en dan gaan we naar het vorige onderwerp wat u naar voren bracht, door allerlei populistische bewegingen, uh, die komt niet aan bod. En dat had wel gemoeten eigenlijk? Wat mij betreft had het wel gemoeten. Je ziet in Nederland, uh, laat dan toch een naam maar vallen, hoe Wilders uh, zijn aandacht nu plotseling op de Grieken richt in plaats van op de moslims. En dan zie je hoe het populisme dus, waar we het net over hadden... hoe dat een andere richting krijgt, maar weer hetzelfde soort populisme is. Ja. En dan is misschien het integratiedebat niet eens het belangrijkste op dit moment... maar zou het kunnen zijn uh, dat het bredere debat over inderdaad onze kapitalistische, financieel kapitalistische ordening... dat dat ook aan de orde moet komen. Zijn er andere thema's die u mist? Uh, nou, rondom dat economische thema mis ik uh, vragen uh, naar duurzaamheid en uh, inderdaad naar de toekomst van ons economisch systeem. Um, maar nogmaals, het boek is specifiek ja? gericht op dit integratievraagstuk. Goed, en, uh, en waar zit de grote verrassing dan wat u betreft? Wat mij betreft is de, de grote verrassing toch... dat een aantal mensen die midden in de problematiek zitten... dus dat persoonlijk doorleven dat die een toekomstperspectief schetsen van... het is best mogelijk om met elkaar dus in de toekomst... terwijl we de, de verschillen erkennen, eh, met elkaar om te gaan. En dat ze dus vanuit persoonlijke verhalen... Hè, dat, dat verhaal van die Moslima uit de Verenigde Staten... met allerlei persoonlijke voorbeelden... het verhaal van Charles Taylor, de Canadese filosoof... die persoonlijk betrokken is geweest in Canada in commissies ook... dus niet alleen als filosoof denkt, maar als politicus betrokken is geweest... en dat die dus een toekomstperspectief schetsen... waar het woord hoop op geplakt kan worden... En dat hoor en zie je vandaag niet zoveel. En het is geen vrijblijvende hoop, het is een doorleefde hoop van mensen die er zelf voor vechten. U bent zelf uh, denker des vaatlands. Wat, wat doet de denker des vaatlands de hele dag? Uh, de Denker des Vaders is beschikbaar voor dit soort dingen, is dus veel meer beschikbaar dan ik vroeger was. Dan zei ik vraag nee. Uh, voor radio, tv, uh, ik geef commentaar in kranten. Maar ik zeg uitdrukkelijk erbij, uh, ik geef commentaar over de zaken waar ik als filosoof over heb nagedacht... Boeken die ik heb gelezen. Ik werd nu gevraagd om mijn commentaar te geven over uh, de troonreden. En als het ware als filosoof een soort alternatieve troonreden uit te spreken. Daar pas ik voor. Uh, ik heb een bepaalde expertise als filosoof en kennis. En daar wil ik graag dus... Naar de actualiteit toe op reageren. Goed. Vanmiddag wordt u uh, op een andere manier aangesproken. Het boek wordt gepresenteerd. Uh, het wordt aan de secretaris van de Raad van Kerken, Klaas van der Kamp, aangeboden. en aan André van Es, wethouder in Amsterdam. Uh, waarom specifiek aan deze twee mensen? Nou ja, ik denk aan uh, Klaas van der Kamp, omdat het toch over de, de botsing van de religies gaat. En de vraag dus hoe de verschillende religies uh, elkaar als het ware in hun waarde kunnen laten. Dat lijkt me nogal logisch dat het dan aangeboden wordt. En ik denk aan André van Es, omdat zij het over uh, respect heeft en achting in de toch uh, grote miljoenen, uh, of in elk geval, zeg maar mondiale stad Amsterdam. Goed, ik ben zelf bezig. Ik ben zelf bezig een boek te schrijven over integratie en conflicten. En mijn titel is voorlopig Beschaafde botsingen. Die botsingen zijn onvermijdelijk, maar die kunnen beschaafd plaatsvinden. Okay. Ik denk dat het net de boodschap van André van S is. En vandaag gaat het om het boek Grote Denkers over de toekomst. Hans Achterhuis, Denker des Vaatlands. Dank u wel. Dank u. Het Radio Dagboek. Deze week met... Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Het is een bijzondere week. Er is uh, Prinsjesdag. En we hebben ook het debat over de miljoenennota. De dag voor Prinsjesdag is een hectische in Den Haag. Met grote demonstraties op het Malieveld en het plein tegen het kabinetsbeleid. We moeten de Tweede Kamerleden de laatste hand leggen aan hun outfit voor Prinsjesdag. Marianne Thieme is de hoed het belangrijkste. Ze maakt er altijd een statement mee. Hoe de hoed er precies uitziet moet geheim blijven tot morgen. Maar haar radiodagboek is op haar werkkamer als ze hem voor het eerst ziet kamer. Ik zie hier de dagplanning. Erg druk. Ik moet om half uh, 12 al op uh, het plein zijn voor die uh, manifestatie. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ik ben wel benieuwd hoor of het allemaal een beetje gelukt is. De race tegen de klok was het. Even kijken. Helemaal goed. Oh, dit is ook mooi geworden, zeg. Ja, de hoed is. Uh, het heeft als bedoeling om te laten zien dat er een koerswijziging moet komen. En uh, op Prinsjesdag dan, uh, hebben we altijd te maken met allerlei soorten hoeden. En ja, het is eigenlijk gewoon een toneelstuk. Altijd een dag uh, met dezelfde gouden koets en dan weer net even iets andere hoeden. En dan probeer ik toch een beetje op die dag... waar eigenlijk alleen maar in holle frazen en gemeenplaatsen wordt gesproken... om toch nog een duidelijke boodschap af te geven. Dus ik ga eens even kijken of die goed staat... Het ziet er wel indrukwekkend uit. Ja? Oh, ja? Ja. Ik zie het inderdaad. En uh, vorig jaar was dat uh, met een koksmuts. En het jaar daarvoor ook. Het jaar daarvoor was wel heel bijzonder, 2009. En toen had ik uh, op mijn koksmuts koks had ik, had ik staan Meet Free Mondays. En dat is een campagne van Paul McCartney. En ik had uh, die uh, koksmuts op. En de dag daarna kreeg ik een uh, telegram van uh, Paul McCartney... Waarin hij zei, ja, ik heb uh, gezien dat je op het gecostumeerde bal van de Koningin een, uh, een Koksmuts op hebt uh, met uh, Meet Free Monday. En dat vind ik zo geweldig. En ik zou heel graag jou willen ontmoeten bij uh, mijn concert in uh, Gelderde Dom, wat een paar dagen later uh, plaatsvond. En dat heb ik gedaan. En ik had ook die Koksmuts bij me. Dus dat heeft ook nog een heel mooi uh, staartje eigenlijk gekregen. Even deze kranten. Uh, maar dat is het mooie, hè? Martine, dat uh... ja, die muurnota is natuurlijk gewoon uh, gelekt. Of gelekt. Door een stomme fout uh, voor iedereen beschikbaar gekomen. Maar dat is op zich wel stom, maar aan de andere kant krijgen we meer analyses. Dus daar kunnen we mooi gebruik van maken. Ja, dan lezen we hier Wilders ontevreden over scenario's De Jager. Ja, dat is natuurlijk ook nog uh, de vraag. Hè? Hebben we volgend jaar nog een, een kabinet met gedoogpartner Wilders? Op dit moment uh, wordt het kabinet gewoon in de benen gehouden. Dan ofwel door de PVV ofwel door de stand-in gedoogpartners uh, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Als het gaat om, uh, om Koenders of de PvdA, als het gaat om het pensioenfonds. Of het pensioenfonds inderdaad in de toekomst. Dus ja. Het is een zeer onzekere tijd. Waarbij je je afvraagt of nou het doel is om vooral op het plushje te blijven zitten. En dat we daar allemaal aan meewerken. Of dat we gewoon zorgen dat er een kabinet gaat komen die werkelijk echt goede beslissingen gaat nemen. Die voor iedereen uh, goed zijn. En die rekening houdt met de hele kwetsbare groepen in de samenleving. Ga jij ook mee? Of uh, blijf jij hier? Uh, ja, ik loop wel even mee. Prima. Ja. Ja, dat is toch wel minstens één keer in de week, soms wel twee keer in de week. Ja, als dus je toch eventjes weer een uh, demonstratie moet bijwonen. Het gaat echt over alles, van alles Ja, mensenrechten in Iran, of uh, milieudefensie tegen meegestallen. hele spectrum. De Walk of Shame Tour heet het, zie ik. Ik ga even wat dichterbij... Uh... Terug naar de bossen staat er op hun spandoek. Ah, die zijn er niet meer hoor, kan ik je vertellen. Dus het wordt steeds minder. Ook oh, zie mijn collega ook nog uh, Esme daar. Hoi. Het dagboek van Marianne Thieme gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws. Marianne Koekoek. Radio 1 Het NOS-journaal.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 In Den Haag hebben zo'n duizend mensen zich verzameld op het Malieveld... om te protesteren tegen de bezuinigingen op zorg, huursubsidie, onderwijs en cultuur. Sommige mensen hebben met al die bezuinigingen tegelijk te maken. Op het veld zijn onder meer vakbonden, de Raad van Kerken en oppositiepartijen aanwezig. Voor de tweede achterinvolgende dag grijpen veiligheidsdiensten in Jemen hard in bij protesten tegen de regering. Er zijn berichten over tientallen doden. De laatste tijd was het relatief rustig in Jemen, maar sinds gisteren wordt er weer massaal betoogd. De betogers eisen het vertrek van president Saleh. En het IMF vindt dat Griekenland meer moet doen om het begrotingstekort omlaag te krijgen. De belastingen moeten verder worden hervormd en de overheid moet kleiner worden. Die ingrepen zijn nodig om in aanmerking te komen voor meer noodsteun. Wel zijn Europa en het IMF bereid om Griekenland extra tijd te geven. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank de Mosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.nl. Het leek wel oorlog afgelopen zaterdag in Rotterdam. Feyenoord-fans die boos zijn op het bestuur bestormden het Maasgebouw. Politieagenten moesten hun wapen trekken om de woedende menigte in bedwang te houden. Hoe stoppen we dit geweld? Algemeen directeur van Feyenoord, Erik Gudde, weet dit ook niet meer. Ja, je vraagt je af welke antwoorden je hier uh, tegen hebt. Uh, ik, ik denk langzamerhand dat de uh, ja, politie uh, openbaar wordt en wij in gezamenlijkheid... Uh, daar een oplossing voor moeten zien te vinden. Want ja, uh, uh, laat ik zeggen, de normale argumenten helpen blijkbaar niet. En wat als argumenten niet meer werken. De politievakbonden zijn er ook helemaal klaar mee. Ze vinden dat in het uiterste geval de thuiswedstrijden verboden moeten worden... tot er een oplossing komt in het conflict. Gaat het te ver om alle voetbalfans te straffen voor de daden van een kleine groep? Of is de maat zo vol dat het tijd wordt om thuiswedstrijden voorlopig te verbieden... als signaal naar de hooligans? Ik praat erover met Hero Brinkman, Tweede Kamerlid voor de PVV. Meneer Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Dit is voor agenten nu eenmaal part of the job. Nee. Ik zou morgen zo in het ME-busje stappen. Ja. Feyenoord moet zelf opdraaien voor de kosten van politiebescherming. Ja. Kunt u thuis over meepraten in stam.nl. De stelling luidt, thuisduels van Feyenoord moeten voorlopig worden verboden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 Ja. De eerste vraag was of uh, dit normaal was voor uh, politiemensen. Ik kan u verzekeren, ik vind het uh, normaal uh, in de situatie... waarin die betreffende collega's stonden om een vuurwapen te pakken. Maar het had nooit zo ver hoeven te komen. Ik wil daar, als u dat wil, uh, nog wel wat verder over uitweiden. Maar uh, ja. waar het om gaat is, um, uh, het is natuurlijk niet normaal... Dat, dat die politiemensen uiteindelijk in een situatie zijn gekomen... Waar, waarbij ze kennelijk ook voor hun eigen veiligheid het wapen hebben moeten trekken. Hoe heeft u naar nou zitten kijken naar die beelden? Nou, ik heb me werkelijk ongelooflijk verbaasd en geërgerd over het feit dat er een aantal pelotons ermee aanwezig waren. Het feit dat er gewoon paarden aanwezig waren. En waar waren die op het moment dat, die finaal uit de, dat het daar finaal uit de klauwen liep? Nee, er ik heb begrepen, albei... begrepen dat die achter de hand gehouden zijn... maar ja, bewust niet meteen ja, naar voren gebracht om escalatie te voorkomen. Dat is, meneer de Mors, dat is nou altijd hetzelfde euvel. Deze overheid... Dit soort burgemeesters die daarover gaan... die zijn te bang om de politie pontificaal voor dat uh, Feyenoordgebouw te zetten... en uh, dat uh, Feyenoordgebouw uh, te beschermen en die, uh, die meute in de gaten te houden. Op het moment dat er maar één steen gegooid had ge geworden... dan hadden die paarden gelijk een charge moeten uitvoeren... had het hele peloton er mee er overheen moeten gaan... en dan hadden ze die hele groep in kunnen sluiten... en 50, 60 man uh, zo de busjes in en lekker uh, met snelrecht het gevangen in. Dat had er moeten gebeuren. Het is elke keer weer hetzelfde. De overheid te slap op, men laat het allemaal binnen een paar minuten gebeuren... en binnen vijf minuten, dan krijg je dit soort rellen... en dan is men alweer te laat. U heeft zelf een verleden bij de politie. Ik vroeg u net, ik zou morgen zo in het Meebusje busje stappen... en toen zei u volmondig ja. Ja. Wat zou u gedaan hebben? Ja, ik zou richting mijn bazen gescheeld hebben... dat we daarheen moeten, en, en wel snel. Ik heb dat vaker gedaan... Uh, het is ook wel frustrerend, kan ik u uh, vertellen. Ik heb uh, zelf een aantal rellen meegemaakt in Amsterdam... waarbij ik ook uh, in burger uh, mijn werk verrichtte... en uiteindelijk ook um, assistentie van de ME nodig had. En dan is het buitengewoon frustrerend, zowel voor mij... Uh, als ook voor mijn collega's toen uh, in de tijd in, bij de mobiele eenheid... om te weten dat je gewoon niet ingezet wordt. Omdat men bang is dat op het moment dat de mobiele, mobiele eenheid... met lange wapenstok ingezet gaat worden... of met traangas of wat dan ook, dat het dan nog verder escaleert. Maar... Uh, zachte heel meestjes maken stinkende wonden. Je moet gewoon op het moment dat de informatie al is... dat het uit de klauwen gaat lopen... zul je gewoon als overheid kei en keihard moeten gaan optreden. De stelling van vandaag is... thuisduels van Feyenoord moeten voorlopig worden verboden... als middel tegen supportersgeweld. Nou, ik ben daar uh, absoluut geen voorstander van. Nogmaals, omdat ik vind dat uh, dit, uh, dit, dit, dit, die groep van 60 man... daar praten we over. We praten over een kleine groep van 60 man. Die kunnen wij als overheid toch wel aan als we maar ervoor zorgen dat we dus zichtbaar aanwezig zijn... geen enkele steen controleren en gelijk die paarden en die ME eroverheen... op het moment dat er ook maar één steen richting de politie of, of, of elders ook gegooid wordt. En dat, dat, dat durven we niet, dat laten we elke keer na. En dat vind ik, dat is een makke van het bestuur. De burgemeester die daar, die daar uiteindelijk de eindverantwoordelijke in is... die heeft daar een, een grote fout in gemaakt en dat kun je niet. 40.000, 50 50.000 politie of uh, in dit geval voetbalfans... kun je uh, daarvan niet de dupe laten worden. Tegelijkertijd, iedereen is natuurlijk een beetje radeloos langzamerhand. We hebben een nieuwe voetbalwet, of we hebben een voetbalwet al een tijdje. Uh, die is blijkbaar ook niet uh, voldoende om dit soort grapjassen uh, tegen te houden. Nee, nou ja, om te beginnen... Uh, de voetbalwet uh, zou dan in principe die 50, 60 man um, uh, een straf moeten geven dat ze op dat moment dat Feyenoord speelt elders in het land uh, zich moeten melden en dan bij een politiebureau uh, de, vo de voetbalwedstrijd gaan afwachten nou ik vind dat werkelijk een, een, een, een, een aanpak van, van niks ik vind het helemaal niks ik, ik denk dat je uh, wat dat betreft uh, um, veel beter de, ten, en ten tweede we weten, we weten de groep nog niet eens we weten niet eens bij naam en toenaam die 50, 60 man die we daar hebben en ik heb in mijn werkbezoek heb ik Rotterdam ook bezocht, uh, de regiopolitie al daar. En ik was buitengewoon onder de indruk van de mentaliteit van de Rotterdamse politie. Maar meneer Brinkman, hoort u wat u zegt. D het gaat om een hele kleine groep ja. uh, raddraaiers. En ja. we weten, we, ik neem aan dat u de, de opsporingsdiensten bedoelt... Ja. weten eigenlijk niet om welke groep dat gaat. Nee, op het moment dat die 50, 60 man daar zitten... weten we niet wie dat, uh, wie dat zijn. Dus maar het is een kleine kern, het is een ja. harde kern... het is een terugkerende groep die elke keer weer rottigheid veroorzaakt blijkbaar. Ja, ja dus je moet ze aanhouden. Dan heb je uh, weet, wetenschap van uh, de nadrukken achter die groep. En je zult vervolgens uh, ze moeten straffen. Ik geloof veel meer in, uh, in een financiële uh, aanpak en veel meer in een strafrechtelijke aanpak. Dat zal ze uh, uiteindelijk leren om dat niet meer te doen. Op het moment dat je die groep van 50, 60 man hebt en je gooit er snel recht tegenaan en je zorgt dat ze binnen vier dagen uh, veroordeeld zijn en ze gaan een half jaar, tien maanden of een jaar de lik in, nou dan bedenken ze zich wel een tweede keer. We hebben met Gerrit van der Kamp gebeld van de Algemene Christelijke Politiebond, de ACP en hij stelde voor om die thuiswedstrijden maar te verbieden. Blijkbaar weten ze daar ook niet meer hoe je het anders moet doen. Ja, meneer Van der Kamp komt, wel, uh, komt af en toe met goede ideeën, maar af en toe ook met hele slechte ideeën. Dit is gewoon een heel slecht idee. Meneer Van der Kamp weet ook dat de aanpak uh, niet optimaal is. Uh, dat het gaat om, uh, om een nauwe afstemming uh, uh, van inzet en een nauwe timing van die inzet. En op het moment dat je elke keer weer het laat gebeuren, dat een kleine groep uh, uh, uh, finaal uit de band kan springen... en jij uh, met, met je peloton zijn mee drie straten verderop op de hoek staat te wachten, ben je gewoon altijd te laat. Dus dat is gewoon heel erg dom. Dat weet meneer Van der Kamp ook. Meneer Van de kamp zou wat dat betreft uh, uh, in de harde taal die hij ook in het verleden wel eens geuit heeft, meer moeten pleiten om toch die, die, die angst voor escalatie, om, om die, die mentaliteit te niet te doen. Maar zou het ook niet omgekeerd werken? U zegt, uh, je pakt een hele grote groep die niks mee te maken heeft. Maar zou het ook niet zo zijn dat op het moment dat je dat doet, het razendsnel afgelopen is met dit soort uh, incidenten? Nee, ik ga echt niet. Uh, uh, de echte Feyenoord-fans en de echte vaders met zoons en dochters... die leuk naar, naar, naar zo'n wedstrijd gaan... die ga ik toch niet straffen voor een groepje 50, 60 idioten. Maar op onze site zegt iemand dat als je de club laat opdraaien voor de schade... en of de wedstrijden verbiedt, dan houdt deze ellende zeker op. Net als je het stoerste jochie van de klas even aanpakt. Ja. Als je de hele groep aanpakt, dan is zo'n lulletje binnen de kortste keren... de loser van de klas. Simpel en effectief. Ja. Nou, nogmaals, ik vind dat we ons moeten richten op, het, op die 50, 60 man. En ik vind niet dat 40.000 feyenoord daar de dupe van moeten worden. Dat vind ik een, een, een belangrijk principe. Dat zou niet moeten, uh, moeten kunnen, niet moeten mogen. En zeker niet omdat de overheid dit soort uh, gedragingen... altijd op de verkeerde manier benadert. Nou, nou heeft Gerrit van den Kamp uh, dit ook gezegd... omdat er een conflict bij Feyenoord is. Een conflict tussen het bestuur aan de ene kant en supporters aan de andere kant. De bonden zeggen, de politie moet onder geen beding in de positie komen... dat ze scheidsrechter zijn in dat conflict. Nee, de, de politie moet alleen de openbare orde handhaven. En daar is de burgemeester verantwoordelijk voor. Maar we, welke reden men ook aanpakt om een, om, een, om een rel te schoppen? Ik bedoel, dit is een reden. Maar uh, als die er even niet was geweest, dan hadden die 50-60 gasten wel een andere reden gevonden. We ga, we, daar gaan we ons ook niet mee bemoeien. Nee, de openbare orde moet gehandhaafd worden. En dat is de primaire taak van de politie. Ik leg u nog even een andere reactie voor van de voorzitter van een andere bond, de ANPV. Walter Welting, die zegt dat uh, als er signalen zijn dat er verstoringen zijn uh, of aanzitten te komen. Maar dan moet die wedstrijd verboden worden. Nee, dat is eigenlijk dezelfde gedachte daarachter. En ook dat vind ik dus niet. Ik vind dat uh, als er, wat ik, en daar, zal ik, uh, daar, daar krijgen we ongetwijfeld nog wel informatie over. Maar wat natuurlijk wel heel vreemd is, is dat ondanks het feit dat die informatie er was, er toch een vergunning was afgegeven om te mogen betogen. Dat vind ik al heel erg dubieus. Uh, daarnaast, als, je, als die informatie er al ligt, waarom zet je dan niet zichtbaar aanwezig die, die pelotons uh, mobiele eenheid in uh, op dat plein? Waarom laat je ze uh, vijf minuten lopend uh, of rijdend vanaf, uh, vanaf dat, uh, dat gebeuren, laat je ze wachten? Uh, waarom zet je niet uh, uh, zichtbaar de paarden al in? Uh, en dat vind ik, dat, moet, dat had eerst gedaan moeten worden voordat je überhaupt uh, kunt nadenken over het verbieden van wedstrijden of wat ja, dan ook. Maar u weet zelf als uh, oud-politieman, wat er gebeurt op het moment dat je ME'ers ergens neerzet? Ja, nou, als dat dan al gebeurt, en er is een of andere idioot... die denkt dat hij met een steen een, een, een mobiele eenheid kan raken... dan zul je op moeten treden, dan zul je de mensen moeten insluiten... Uh, en uh, allemaal aanhouden en in busjes zetten en, uh, en, uh, en snel recht erop. Ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk, uh, zeker, nee, dat, dat, dat is dan weer het gevolg daarvan... maar ik bedoel, uh, over het algemeen, uh, heb, heeft de aanwezigheid van, van ME... op een bepaalde groep mensen een uh, aanmoedigende werking, laat ik dat maar zo zeggen. Ja, maar dat kan toch niet een reden zijn om dan maar te zeggen... nou, dan, dan laten we de ME even niet zien, dan gaan die maar twee hoeken verder op de, op, op de straat staan. Nee, maar dat is dan op zich niet zo'n hele rare reactie om te denken... Van, nou, dan zetten we ze maar even buiten het zicht. Ach, weet u, het is gewoon een kwestie van gewenning. Op het moment dat die domme koppen twee keer over een, een, grote, een grote wapenstok in hun nek hebben gehad... dan denken ze bij de derde keer wel... Wel, wel, wel beter na en zullen ze dat niet meer doen. Hoe deed u dat vroeger? Nou, niet veel anders. Drop op loslaan als het kan? erop los Je slaat niet zomaar erop los. Maar ik ben wel iemand die vindt dat als uh, de openbare orde in het geding is uh, dat je als overheid uh, hard moet optreden, Omdat uh, nogmaals, uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dit zijn let, let wel, dit zijn goed georganiseerde groepen hoor. Die 50, 60 man hebben vol continu uh, met de GSM contact met elkaar. Uh, er zitten een aantal leiders in die heel goed uh, kunnen aan, uh, aanvoelen en zien waar de, waar de zwakke plekken liggen. Die zien meteen al dat er geen mobiele eenheid is. Die weten waar waar de mobiele eenheid wel uh, wacht. Die weten dat er geen paarden zijn. Dus die weten al meteen, nu hebben we drie minuten de tijd... en nu gaan we er vol in en we gaan ze helemaal kapot maken. Dat is, een, dat, dat, dat is de manier waarop ze werken. Moeten we zich eens voorstellen dat, dat hoe dat werkt... dat daar een politieman staat uh, die uh, belaagd wordt... Uh, waarvan die weet dat als, als, uh, als zij uh, naar binnen kunnen komen... ze regelrecht naar de burgemeester kunnen rennen... en de, en de voorzitter van Feyenoord, et cetera. Hoe, de, hoe, hoe zij er tegenover staan om een vuurwapen te, te, te pakken... En te, richten, te moeten richten op een grote menigte burgers. Dat is een, uh, ik kan u vertellen, dat is een hele zware beslissing. Want er gaat op dat moment duizenden dingen door je hoofd heen. Ik kan me goed voorstellen hoe die politiemensen zich gevoeld moeten. Ik heb ooit met een kamerploeg gestaan tegenover mensen die hetzelfde met mij wilden doen. Dat ja. was geen feest. Nee, dat kan ik me voorstellen. Goed. We hebben, in het begin van deze, uh, dit gesprek vroeg ik u... Uh, Feyenoord moet zelf opdraaien voor de kosten van politiebescherming. En toen zei u ja... Nou ja, dat is een, uh, uh, uh, uh, dat is een, een uh, wet die eraan zit te komen, die we nog moeten gaan behandelen. Daar zullen we ook in de, in de fractie nog uh, een standpunt over moeten bepalen. Uh, ja, ik, uh, ik vind dat als je evenementen in het algemeen uh, uh, wilt laten meebetalen... dan zul je ook moeten kijken naar de politie. Maar daarmee wil ik helemaal nog niet zeggen dat dit het standpunt is van de PVV. Goed, de stelling van vandaag uh, is uh, thuisduels van Feyenoord... moeten voorlopig worden verboden als middel tegen supportersgeweld. Bent u daarmee eens of oneens sms'en naar 7070, dus 7070, dat kost u 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl en twitteren at, uh, op uh, hashtag stand.nl. De stelling van vandaag, thuisduels van Feyenoord... moeten voorlopig worden verboden als middel tegen supportersgeweld. Hier op Brinkman, we gaan naar de luisteraars. Luistert u alstublieft mee. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met graders rood, benen uit Veenendaal. Uh, deze uh, regeltjes zoals nu, in Rotterdam. Dat moet meteen worden aangepakt en dat zeer stringent aanpakken. Dan kan dat langzamerhand nog een keer tot afschrikking uh, uh, aanzetten. De, de, u... stelling, de stelling van vandaag. Thuisduels moeten worden verboden voorlopig. Wat vindt u daarvan? Ja, dat zeer zeker. En dan zo snel en zo duidelijk mogelijk. Want het aanzien van de sport, dat uh, wordt hier ook zeer geweldig mee uh, ondergraven. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met een echte Feyenoord-supporter. Ik ging vroeger als klein jongetje met mijn vader mee fijn naar het voetballen kijken. Nu, mijn 70 jaar, durf ik het niet meer te doen. Maar ik vind dat er een fout wordt gemaakt al drie dagen. Deze mensen mag je absoluut geen supporter noemen. Dit zijn geen supporters. Die zaten wel in de Kuip zaterdagavond. En die hebben geklapt voor de spelers en de trainers hun prestatie. Ja. En deze mensen die zijn alleen maar uit op rellen. Of het nou een hoek van Holland is of in de Kuip. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Charlotte Wolf. Uh, ik ben het toch... Um... Ik toch deeltelijk eens met uw stelling dat het misschien toch wel verstandig is om de thuiswedstrijden tijdelijk uh, niet uh, te doen plaatsvinden. Maar ik vind het toch wel heel jammer dat de politie het paard achter de wagen heeft gespannen. Het had uh, dit, ze hadden preventiever moeten optreden. Natuurlijk mogen ze gezien worden. Want die raddraaiers die kun je alleen maar door het middel van, van, dit, uh, van dit medium... Uh, Tegenhouden. Ja, maar wat bedoelt u met preventieve op moeten treden? Nou, ze hadden zichtbaar moeten zijn aanwezig. Niet, niet zich verschuilen en dan optreden. Inderdaad, die eerste cruciale drie okay. minuten. Dank. Ze hadden gewoon eh, zichtbaar moeten zijn. Dank u wel, Preventief. Uwet. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. U mag het zeggen, meneer. Oké, okay, Alex. Alex Bakker uit Friesland. Zijn, moet je eens luisteren. Ik ben het helemaal... Maar, maar oneens met die stelling. Voetbalwedstrijden mogen doorgaan. Alleen, die, die raddraaiers, die moeten ze proberen te pakken. ja. En die raddraaien, moeten ze pakken. En het hoeft niet eens de hele groep te zijn. Als ze er een stuk of tien pakken. En ze zeggen gewoon, jongens, snel recht toepassen. En zorgen dat de schade betaald wordt. Moet je eens kijken hoe gauw ze ophouden. Want als ze die anderen niet betalen. Stel dat er 200.000 euro schade is. Dat ze, moeten ze met tienen delen. En als die andere mensen niet verlinkt worden. Dan betalen ze maar met z'n tienen. Ja, ja het zal, zal veel meer zijn dan dat, vrees ik. Uh, Wat ze uh, aangericht hebben daar. Uh, maar schade laten betalen, zegt u. Maar niet de wedstrijden verbieden. Nee, die paar, die paar mensen die, die, die, die, die, die dat allemaal verzieken, moet je eens kijken bij andere sporten. Bij andere sporten kan het allemaal wel, alleen bij voetbal niet. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het ik zeggen. Het, ik stel u zijn Eindhoven. Hallo. <laughs> nou, eh, ik heb het natuurlijk ook ontzettend gestoord aan wat ik allemaal gezien heb op televisie en wat er gebeurd is. Mag stormen mensen net zoveel aan meneer Brinkman die... Uh, het lijkt wel een beetje als de PVV aan de macht komt en alle problemen in Nederland opgelost zijn. En voorlopig hebben ze een stuk van de macht en zie ik daar nog heel weinig van. En het inhakken op al die mensen met lange wapenstokken... Nou, ik heb zelf ooit zoiets meegemaakt dat ik onschuldig door zo'n wapenstok uh, onder handen ben genomen. Nou, ik kan er wel vertellen dat er geen, geen, uh, dat er geen fijne ervaring was. Maar, maar wat dat heeft dat de met de, de, de situatie uh, bij Feyenoord te maken? Nou, wat ik wil zeggen is het volgende. Het heeft natuurlijk niks te maken met voetballen. Dus die, voet, die, die thuiswedstrijden moeten gewoon altijd doorgaan. En die mensen die, die en verantwoordelijk zijn voor die rellen, die moeten opgepakt worden. Dat is de rol van de politie. Nou, en dat daar dingen fout gegaan zijn, dat zou kunnen. Dat is heel makkelijk altijd ook om achteraf vast te stellen natuurlijk. Maar ik, ik word er een klein beetje moe van als je iemand van de PVV hoort... die alleen maar uh, roept alles opgelost wat we hun mogen regelen. Mensen de bak in en erin hakken met stokken en... Uh, ja, Dank okay. je, daar hoor ik een beetje moe van. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Met van, met van Dam uit Arnhem. Ik ben het uh, oneens met de stelling. Want ik vind dat uh, uh, de voetbalwedstrijden gewoon door moeten gaan. En uh, we moeten uh, uh, onderscheid maken, zoals de meneer uh, uit een paar uh, telefoongesprekken hiervoor ook al zei... tussen supporters en, uh, en hooligans en vandalen. En dit, dit zijn geen supporters, dit zijn gewoon vandalen, criminelen en hooligans... En die moeten we aanpakken. En het is te gek voor woorden dat in zo'n situatie... ik weet niet hoeveel er zijn opgepakt... maar dat er altijd vernielingen worden gepleegd... en uh, treinstellen worden, worden vernield... en voor, uh, voor uh, tienduizenden of honderdduizenden euro schade worden aangebracht. En hoeveel worden er uiteindelijk opgepakt en, uh, en berecht... en hoeveel schade wordt er uiteindelijk betaald? Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ron van Dijk uit Dordrecht. Hallo. Ja, Feyenoord heeft een legioen om trots op te zijn, maar soms is het ook de zwakte en deze groep maakt uh, eens te meer duidelijk wie daar de macht heeft in Rotterdam, want zij bepalen het die honderd mensen. Ze zijn al eerder op het trainingsveld geweest om uh, Mario Been, uh, bij wijze van spreken, het werk uh, mogelijk te maken. Het, uh, het gevoel geeft mij dat deze groep de macht in handen heeft... en zelfs de bestuurders durven niet meer alles uh, te zeggen wat ze willen zeggen. Ik zag de heer Gurd op de televisie en toen dacht ik bij mezelf... man, zeg gewoon van deze mensen willen we nooit meer in het stadion hebben. Maar zelfs dat durft hij niet te zeggen. Het zegt iets over die groep. En misschien moet je wel zo reëel zijn dat deze honderd mensen... de ellende van de afgelopen tien jaar bij Feyenoord uh, min of meer veroorzaakt heeft. Het dus is uh, niet de bestuurster verantwoordelijk voor, maar de schoppers. Nou, op moment, je, je, het neigt bijna naar maffia. En dan moet je je afvragen wie heeft nu de macht in de kuip. Zijn dat nou de beleidsbepalers en de directie? Of zijn dat honderd supporters die uiteindelijk uh, het mes op de keel zetten... van de beleidsbepalers om het uh, vrije handelen voor hun onmogelijk te maken? Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u mag het zeggen. U spreekt met Groot uit Rotterdam. Hallo. Zeg, um... Ten eerste, Hero Brinkman, die geeft het helemaal gelijk. Het tijd dat die gasten een keertje goed aangepakt worden. Ja. Niet, niet meer sappelen, niet meer doen. Gelijk erop in. U bent zelf een supporter van Feyenoord? Nou, niet echt een supporter. Maar ik woon in mijn hele leven leven. Uh, ik zie het allemaal om me heen gebeuren en ik denk ook, waarom grijpen ze niet in? Ze ja. staan altijd maar te surfen. Hup, de eerste steen, gelijk hakken. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ook ik ben het helemaal eens met Hero Brinkman. Ik vind het jammer, ik zou het jammer vinden als de wedstrijd thuis niet meer door zou gaan. Maar ik zou het een schande vinden als we zien hoe goed het nou gaat met de club. En het bestuur Dat moet op zich harder optreden tegen die mensen, die uh, rellen schoppen. En uh, wat Hero Brinkman zegt, uh, raap ze bij elkaar en zet ze op een zandbak in de Noordzee. Dat wou ik ermee Bedankt voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Van den Bergen. Dag. Ik wil ook even mijn mening geven. Ik ben al oud, maar ik kan me de voetbal van vroeger nog herinneren. Daar keek je een hele week naar uit als je clubje thuis speelde. En dan ging je dan kijken. En dat was een ontzettend gezellige middag. En dan denk ik ook altijd van die mensen... die dus bij die grote clubs gaan kijken. Die vaders met hun kinderen aan de hand. En die denken, nou, gezellig, hè? morgen er weer lekker over praten. En dat zijn, miljoen, dat zijn honderdduizenden Nederlanders. Daar kun je toch zomaar die mensen niet af gaan pakken... door te zeggen van, nou... Uh, uh, we doen het niet meer. Jullie mogen niet meer komen. Okay. Omdat die mensen die anderen dan gelijk krijgen. Dank nee, voor ik... uw reactie mevrouw. Oké, okay, dag. dag. Heel Winkman, Tweede Kamer voor de PVV. U heeft meegeluisterd. Wat viel u op in de reacties? Ja, het is uh, uh, verdeeld. Ik uh, moet heel erg zeggen dat mensen uh, op zich... Uh, Sommigen sommigen ook uh, voor de, de stelling waren... maar dan vervolgens wel weer alle argumenten herhaalden. die ik zelf ook al heb aangehaald. Er was één meneer die zei dat het neigt naar maffia. En daar wil ik wel even iets op zeggen, want dat is namelijk ook zo. Uh, die, die groep, die honderd uh, uh, radra is het, hè, en zichtbaar zijn het de 50, 60... die hebben ook uh, een crimineel belang uh, binnen die groep om uh, wel het Feyenoordstadion in te komen. Daar wordt namelijk gedeeld, daar wordt gehandeld... daar wordt uh, in verboden wapens uh, gehandeld. Dat weten we. Er zijn grote criminele organisaties... die daar heel veel belang bij hebben in die groep. En kan maar... Maar even een van de bellen zei ook, het gaat zo ver... dat het bestuur inmiddels niet meer ja. durft te zeggen wat ze willen. Ja. Nou, kijk, we, moeten, we komen dat waarschijnlijk niet te weten. Maar het zou maar zo kunnen zijn uh, dat, uh, dat, dat, dat daar ook echt wel een terechte angst heerst bij mensen van dat uh, bestuur. Um, en ja. Dan denk ik, dan, uh, als dat het geval is, dan vind ik dat de overheid daar uh, volledig in moet beschermen. Maar dat je wel uh, ervoor moet ijveren dat die mensen uh, die, uh, die in die organisatie zitten, die 50, 60, misschien wel 100 man, dat die in ieder geval compleet geweerd worden uit dat stadion. De stelling van vandaag is thuisduels van Feyenoord moeten voorlopig worden verboden als middel tegen supportersgeweld. Ruim 1300 keer is er gereageerd op www.stand.nl. Uh, 60% is het eens met de stelling, 40% is het niet eens met de stelling. Heel breed. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit programma. Graag gedaan. Zometeen kunt u op deze zender Radio 1 luisteren naar Dit is de Dag. Thijs van der Brink, goedemorgen. Goedemiddag trouwens. Wat ga je doen, Thijs? Gerry Joke Wilmink is de gast. Zij is de directeur van het Nibud. Uh, en ze heeft ons uh, een aantal specifieke situaties doorgerekend... met het oog op uh, Prinsjesdag, de miljoenennota. Wat gaat er gebeuren in uw situatie? Ze vertelt het zo meteen allemaal na twee uur. Of er 1% of 1,5% op achteruit gaat. Nou ja, dat kan heel pijnlijk zijn. In sommige gevallen. Ook de gastkees van de staai, die gaat het opnemen voor grote gezinnen. Dat doet hij natuurlijk elk jaar. Maar dit jaar is het extra spannend. Want heeft natuurlijk in de Eerste Kamer heeft het kabinet de SGP nodig om meerderheid te hebben. Dus het kan zijn dat hij de boel onder druk gaat zetten. We zijn benieuwd of hij dat doet. En Erika Terfstra over haar nieuwe reisprogramma Erika op reis dat vanavond te zien is. Erika volgt haar intuïtie laatst vanmorgen in de kranten. Nou, kijk eens dus naar haar nieuwe leven in de tijd dat ze niet meer vol met de sport bezig is. Dat is zometeen. Dit is de dag op Radio 1. U kunt de rest van de dag nog terecht op www.stamp.nl.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 Hoera! Hoera! Prinsjesdag 2011. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. De troonrede. Ik ben naar de koningin aan het luisteren. Kijk, op radio 1. <laughs> ja. De Gouden Koets. Ja. Paleis Noordeinde. Hoeveel prinsjesdagen heeft u al meegemaakt hier? Kijk, Weet jij het, 15? 15? De miljoenennota en reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Er zijn allemaal stevige maatregelen. Prinsjesdag 2011. Morgenmiddag vanaf kwart voor één. Ja, kijk eens naar koningin.